Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De orkaan Usagi heeft in Zuid-China aan zeker twintig mensen het leven gekost. De meeste doden vielen in de kustprovincie Guangdong, waar de superstorm aan land kwam. Bij een nucleair complex waren voorzorgsmaatregelen getroffen. Enkele reactoren draaiden op halve kracht. Ook Hongkong had zich voorbereid op de orkaan, maar die trok uiteindelijk langs de miljoenenstad. In de zuidelijke provincie Fujian leidde de orkaan tot overstromingen. Ruim 80.000 mensen moesten hun huis uit en 170.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen een forse overwinning geboekt. Haar cdu zoek kreeg 41,5% van de stemmen. Merkel spreekt zelf van een superresultaat. Ze moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner, want de liberale FDP werd weggevaagd. Die kreeg maar 4,8% van de stemmen, bijna 10% minder dan vier jaar geleden. Omdat in Duitsland een kiesdrempel van 5% geldt, verdwijnt de FDP voor het eerst in haar bestaan uit het parlement. Het lijkt erop dat Merkel nu is aangewezen op samenwerking met de sociaal-democratische SPD. Net als tussen 2005 en 2009. De SPD boekte een bescheiden winst en komt op bijna 26 procent. Een tegenvaller, vindt partijleider Steinbrück, die op meer had gehoopt. De andere linkse verlies, de groene en die linken, komen allebei op ongeveer 8,5 procent. John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen voor zijn programma The Voice. De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen... vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. The Voice wordt in Amerika uitgezonden door NBC. Het programma won in de categorie Outstanding Reality Competition Program. Andere genomineerden waren onder meer Dancing with the Stars... So You Think You Can Dance en Top Chef. Het weer, vannacht in het hele land nevel, en kans op mist. Minima van 10 tot 15 graden. Overdag is het droog met steeds meer zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als een baken voor de luisteraars ah, ah, Je hebt A, de Liene en B, de muziek Ze is A, de Kwaad en B, een beetje laat Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6 Is de geest weer uit de fles ah, Ze is een parel in de media woestijn De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn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 Dankjewel, dokter Bongo Brain, oftewel Nico Christiaanse. Welkom terug in het laatste uurtje alweer van deze goede nacht. Het is tijd voor het Goedemorgen van Jan Emaus. traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ach, als net niet meer peuter mocht ik voor het slapen gaan uh, vaak luisteren naar uh, de avonturen van Paulus de Boskabouter. Gemaakt voor zonne en uh, helemaal geproduceerd door Jean Dilieu. En uh, ik vond uh, kort geleden, eindelijk na jaren, de tune van, uh, van de radioversie van Paulus de Boskabouter. Het uh, heet The Dance of an Ostracized Imp. Uh, ja, de dans van een verbannen duiveltje. Het wel over Eucalypta gaan of zo. Het is zo leuk om weer te horen. En het leek me ook wel aardig om eens een keer wakker te worden... met Paulus de Boskebouter. in plaats van erbij in te slapen. <middels> Nou, tot zover Paulus de Boskebouter op de vroege ochtend. Uh, voor de volledigheid, de componist was Frederick Curzon. Een Brit die een heleboel van dit soort merodieën schreef. Beetje theaterachtig. Ach, en nog meer nostalgie. Ik word oud, geloof ik. Uh, ik zag van de week de 79-jarige Frankie Valli op de televisie. Er is uh, een of andere musical waar ik niets mee te maken wil hebben over de uh, Four Seasons, zijn band. Frankie Valli die uh, zong met uh, ja, een wereldberoemd geworden falsetto stem. Zo'n zo uh, zo kopstem. En zelf zei hij, ja als jochie wist ik niet eens... dat er andere manieren waren om te zingen. Nou, ik wil twee nummers van hem laten horen. Om te beginnen, Come on Marianne uit 1967. Dat was zo'n beetje de laatste hit uit de... Uh, jaren 60 periode van de Four Seasons. Ik laat hem trouwens horen in Mono. Er is een afschuwelijke stereoversie van. Dan zit alles totaal links of rechts. Dat is geen gehoor. Come on, Marianne van de Four Seasons uit 1967. Daarna werd het even stil. Maar in 1975 sloegen zij opnieuw toe met een album uh, getiteld Who Loves You. Daar stond onder meer op um, Oh, What a Night. En dat wordt uh, grijs gedraaid nog steeds. Daar ben ik dus een beetje op uitgekeken. Maar het titelnummer is hartstikke mooi. Ik heb er tenminste een zwak voor. Maar of my guilty pleasures, zullen we maar zeggen. Tot volgende week. Make it right for us is niet mijn smaak. Daarom ga ik ook niet naar de Jersey Boys kijken. Maar buurman Jesper zegt, uh, nou, ik kan me toch wel voorstellen... met 30 wijntjes op, op de, zou ik er toch wel weer een dansje op wagen? Op dit nummer, dus uh, nou, er zijn er altijd lovers van. Goed, uh, dankjewel in ieder geval hoor, Jan. Uh, Ko van Gemert, hij zoekt en leest poëzie. ga je vandaag, Adeline, verrassen met iets waar je vast helemaal niet van houdt. Nou. Namelijk gedichten over sport. Oké, uh, ah. oké. Okay, okay. En de eerste die haal ik uit een boekje Elf Sportgedichten. En dat is uh, verschenen ter gelegenheid van, het, van een opening van het nieuwe pand... van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding <laughs> in 2005. En dat is samengesteld door de boekhandel en boekhandel. Uh, medewerkers daarvan schrijven in hun nawoord... de wereld van de sport is er niet louter een van kracht en uithoudingsvermogen... maar ook van stille concentratie, van tactiek... van anticiperen op de obstakels die je onvermijdelijk op je weg zult vinden. Zo wordt het domein van de poëzie ook niet alleen gekarakteriseerd door raffinement en subtiliteiten. Het schrijven en lezen van gedichten kan ook een heftige, vermakelijke of ontroerde ervaring zijn. En de hinderpalen die de taal van de dichter opwerpt vereisen dikwijls dat hij of zij er met vol gewicht tegenaan gaat. Pas dan weet de dichter zijn materiaal te bezweren, zoals een marathonloper... Of een roeier zich weet te handhaven in een permanent wisselend evenwicht tussen lichaamskracht en geestkracht. Kortom, hoe merkwaardig het ook mag klinken, eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen sport en poëzie. <lacht> nou, beter had ik het niet kunnen zeggen. Ik lees hier. even doorzetten. Ik begin met een gedicht van Gerrit Achterberg, schaatsenrijder. Over zijn strenge cirkels heen gebogen, eigent hij zich de middelpunten toe. Hun trots bezit staat in zijn harde ogen. Hij wordt de mathematica niet moe, waarmee elk nieuw uitvieren zich voltrekt om elke nieuwe inkeer op te vangen. Zie hem in rustige beslissing hangen boven het tijdeloze dat hij wekt en kantelend in tegenkringen leidt voor het een snelle ronde dood zou vinden. Hij heeft zich van de wereld al bevrijd. Enkel de smalle ijzers die hem binden aan het evenbeeld. Een laatste trouw misschien? Wat kan hij in de spiegel nog verwachten? Of houdt een vrouwenschim die wij niet zien... hem vast binnen dit eenzaam veld van krachten? Ijskoude liefde die niet sterven wil... omdat de dode lelies onder water haar eenmaal droegen in hun gouden harten waarmee de vijver vol lag, zwaar en stil. Ja. Uh, van een geheel andere orde is dit gedicht van Anne Enquist. Sportpark de kwakel. Het bot kraakte en brak. Er stond wind over het veld. Tegen elf jongens blies de bries van zondag. Hijgde ware mannen. De rechthoek van gras lag in dijken tussen een zee van glas. De jongens waren vers en pas begonnen. Wat wisten zij van mist, van polderwoede, wraak van uitgezogen land. Stampen de benen, doen de aarde schudden, botsing, val. De kudde stijgt en wordt stil. Zes vrienden dragen onze zoon het gras af. We volgen langzaam wadend, drenkelingen, wiegend in een onbegrepen maat. Zij wijken weg en staren. In de wedstrijd valt een wak. Onder de naakte lampen weten wij... Het kraakte, zegt de dokter. Ja, het brak. Voetbalgedichtje van Anne Enkwis die je heel vaak over sport schrijft. Ja. Nou, wie weet iets wat, wat je... Uh, meer bevalt, omdat je. Nee, dit is, is, uh, is een ja? mooi, leuk dichtje. Okay. Dit, dit herken je misschien van Inkmar Heitse, Gimles. Ja. Vroeger bij het touwklimmen, als de zon in strepen viel, zat ik boven in het touw en zag de wereld dan. Een beetje zoals God. Ik zag de klasgenootjes beneden op de grond en zwaaide minzaam met mijn hand. Dat moet je niet doen als je in een touw hangt. Zo herkenbaar. Ja. Uh... Dan Wat ik absoluut moest lezen, omdat het zo bekend gedicht is... van Jan Kal, Mont Toe. Dichten is fietsen op de Mont Toe, waar Tommy Simpson nog is overleden. Onder zo tragische omstandigheden... werd hier de wereldkampioen doodmoe. Op deze kool zijn velen losgereden. Eerste categorie sindsdien taboe. Het ruikt uit dennengeur, sunsilk-shampoo... die je nodig hebt eenmaal beneden... Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. De mol van toe opfietsen wel heel erg. Waarvoor ook geld bezint inge begint. Toch haal ik, ook al is de hitte schroeiend... de top van deze kaalgeslagen berg. Ijdelheid en het najagen van wind. Ja. Nou, tot slot een gedicht van Levi Weemoed... Dat bundelt jij trouwens elf sportgedichten. Dus Als, als een soort elftal van voetbal. Oh ja. Lulopertje dit. Ik was iedere wedstrijd weer de droefste van het veld. En liep neerslachtig wat van achteren naar voren. Er was geen graspriet of ik had hem al geteld. En ik wist bij God niet of we wonnen of verloren. Alleen bij toeval raakte ik in het spel betrokken. Soms kreeg een tegenstander plots een slappe lach... als hij mijn broek zag tot de schouders opgetrokken. Ik liep intussen sninkend naar de cornervlag. Daar gaf ik wanhopig zo'n trieste draaibal voor... die met een laatste zucht in het struikgewas bleef hangen... dat iedereen te zich kermend liet vervangen. Ook van de tegenstander bleek ineens geen spoor. Dan blies de scheidsrechter met zoveel doodsverlangen de wedstrijd af. Alleen mijn tranen speelden door. Oh, <laughs> Rops, een Nederlands bandje, een drumster en een rieterist. Ik vind het heel verrassend, klinkt eigenlijk een beetje Afrikaans. Um, volgende. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. U weet het, ze onderzoekt haar Facebook-vrienden. En wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Nou, luister naar Esther. Ze is een traag mens. Dat is een van de eerste dingen die ze me vertelt. En ook dat ze een natuurlijke weerstand tegen verandering heeft... en vijf echte vrienden. Ze heeft kleine gele stippen op de nagels van haar vingers en tenen... een man met wie ze al twintig jaar samen is... en voor wie ze na de middelbare school in Nederland bleef... terwijl ze eigenlijk een jaar naar Parijs zou gaan om als au pair te werken. Ze heeft daar geen spijt van. Ze heeft haar hond via Facebook gevonden... en op haar voet een kruis getatoeëerd... omdat ze in de kerk altijd zingt... Vrede, de weg van mijn voeten... Ze heeft ook een tatoeage op haar pols. De zin, er is geen tijd of is er niets dan tijd. Uit een gedicht van Fazalis dat ze vroeger op haar kamer had hangen. Ze zegt vaak, het moest zo zijn. Maar heeft laatst wel de punt op de i van is bijgewerkt... omdat die zo vaag was dat niemand het kon lezen. Sommige dingen moet je niet op hun beloop laten. Esther en ik zijn nog maar een paar weken Facebookvrienden. Ze stuurde me een vriendschapsverzoek omdat ze benieuwd was... En ik accepteerde dat omdat ik benieuwd was waarom zij benieuwd was. Of misschien wel gewoon omdat ik gevleid was door haar belangstelling. En nu zitten we op een leeg terras aan de een Facebook-vrienden te zijn. Het is warm en stil. En het gesprek waaiert langzaam alle kanten uit. Van geloof tot werk, van liefde tot verhuizing. Ik denk dat het door mij komt, dat waaieren. Ik heb een uur op haar profiel gekeken en ken meer details uit Esthers leven dan uit dat van sommige offline vrienden. De verjaardag van haar moeder bijvoorbeeld, de kleur van haar hond en van haar pyjama. En nu zoek ik naar iets anders. Iets exclusiefs. Iets wat ik online niet zou kunnen vinden. Iets waardoor ze loskomt van haar profiel, zodat ik weet wie deze Facebook vriend echt is als ik straks wegfiets omdat ik misschien toch denk dat dat de bedoeling is van een vriendschap. Ook al is die online en oppervlakkig. Dingen van elkaar te weten komen. Maar terwijl ik op de juiste vraag probeer te komen... schiet mijn interview te binnen dat ik vorige week las. De directeur van Facebook Branding legde uit... hoe je online vriendschappen opbouwt en in stand houdt. Kort samengevat. Er zijn mensen die je al jaren kent. Bijvoorbeeld de baas van je stamkroeg of je buurman. En je spreekt ze nooit lang en bijna niet echt, maar wel vaak... En na jaren van gedeelde korte ontmoetingen ontstaat er een band. Niet gebaseerd op de diepte van die ontmoetingen, maar op de frequentie. Zo is het ook, legt hij uit, met de vind ik leuks en de online reacties. Iemand die elke dag een opgestoken duim op jouw profiel plaatst, wordt je langzaam maar zeker dierbaar. Ook al weet je niets van die persoon. It's built over countless moments of tiny emotional friction, zei hij. Een online vriendschap is vlakker, horizontaler en kost minder tijd dan een vriendschap gebaseerd op vertrouwen en lange gesprekken. En op dit stille terras aan de Eem klinkt dat plotseling als een grote opluchting. Ik stop met vragen en we nemen afscheid. S'avonds zet ik een opgestoken duim op Esthers profiel. Facebook! Facebook. on Facebook! Ja, ik vind hem weer mooi hoor, Marlijn. Marlijn van Heemstra. Een columnserie met de titel 1100 Facebook-vrienden kunt u iedere weekend vinden in een van de bijlagen van het dagblad Trouw. Het is eigenlijk een oudje van Willie Dixon... en hier gezongen door de Mercy Beats, back in 1964. Oké, okay, maar een boek naar zijn inhoud beoordelen, dat is net zo lastig. Maar misschien gaat het veranderen. Het wordt onderzocht. Wat is een goed boek? En wat maakt een boek literair? Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis zoekt daar het antwoord op. Daarvoor hebben we jouw mening nodig. Ga naar het nationale en vul de enquête in. Ja, ik weet niet of het nog kan. Nu hoorde Renate Dorrestijn die uh, dit nationale lezersonderzoek aankondigt. Uh, ik dacht, laten we in ieder geval eens een keer gaan praten met professor Dr. Carina van Dalen-Oskam van het Huygens Instituut om en om toelichting vragen. Het Huygens Instituut, kan je uitleggen wat dat precies is? Het Huygens Instituut is een onderzoeksinstituut... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En het houdt zich vooral bezig met wetenschapsgeschiedenis... politiek-institutionele geschiedenis en literatuurwetenschap. Dus het is een samengevoegde gehele. Uh, twee jaar geleden is het Huygens Instituut van de KNW... gefuseerd met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En nu heten we dus Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Ja. En wat is je achtergrond? Wat heb jij gestudeerd? Ik heb Nederlands gestudeerd in Utrecht en gepromoveerd in Leiden. En nu zit ik dus op nog twee andere steden in ja. de Randstad, in Amsterdam en Den Haag. En jouw werk, wat houdt jouw werk in? Op het Huygens Instituut ben ik hoofd van de afdeling letterkunde. Dus ik begeleid projecten op het gebied van uh, tekstuitgaven van uh, belangrijke schrijvers en schrijfsters En doe ik zelf ook onderzoek in de digital humanities naar stijl en naar auteurschap. En aan de Universiteit van Amsterdam ben ik voor één dag in de week... hoogleraar computationele literatuurwetenschap. Nou, leg uit. Leg uit, ja. Dat is het onderzoek doen naar literatuur met behulp van de computer. Ja, heel dat, is wel, simpel. dat is wel heel kort gezegd. Ja. Dus het is een kwestie van tellen en rekenen? Onder andere, dat is niet het enige. Je moet denken dat er nu heel veel materiaal digitaal beschikbaar aan het komen is. Dus online grote bibliotheken. En daarvoor moet je natuurlijk veel beter kunnen zoeken dan wanneer je in een boek, in een gedrukt boek zou zoeken. Dus de zoekmethoden zijn verbeterd, dus je kan veel sneller iets vinden. Maar omdat je ook veel meer vindt, is een logische volgende stap wel dat je dan gaat tellen, om goed te kunnen vergelijken. Om nou maar een heel populair voorbeeld te, te noemen. Ik heb net het boek, ben ik aan het lezen, van J.K. Rowling, die onder pseudoniem een, een, een thriller had geschreven. Hebben ze dat via de computer ontdekt dat het van haar moet zijn? Het begint meestal met een intuïtie van de onderzoeker. Die leest iets en die denkt, hmm, dat doet me wel erg denken aan. En dan is nu dus de volgende mogelijkheid om de computer in te schakelen. En er zijn een aantal programma's die je dan op de teksten los kan laten. En die je dan kan zeggen welk van de geanalyseerde boeken of auteurs... het meeste lijkt op het boek waarvan je de auteur aan het zoeken bent. Dus Mark van der Jacht had eerder ontdekt kunnen worden... als zijnde Arnold Grunberg. Mark van der Jacht is eerder ontdekt, dankzij de computer. Oh? En volgens mij was dat ook de aanleiding dat hij bekende dat hij dat inderdaad was. Oh, okay. Alleen dat was nog een, een heel eenvoudig programma. Dat was nog niet specifiek voor auteursherkenning bedoeld. Maar het leverde dus wel interessante dingen op. Computiane... <lacht> <lacht> Computationele literatuurwetenschap, dat valt onder geesteswetenschappen. Ja, want de kern is literatuurwetenschap. En de computer is puur een nieuwe methode of een nieuwe techniek, net hoe je het wil noemen. Maar de vragen zijn literatuurwetenschappelijk, dus geesteswetenschappelijk. Okay. En nu uh, zijn jullie het, het Nationaal Lezersonderzoek gestart. Dat lezersonderzoek dat is in het kader van het project The Riddle of Literary Quality... dus het Raadsel van Literaire Kwaliteit. En dat is gefinancierd door de KNW, de Academie. En het wordt uitgevoerd aan het Huygens Instituut... samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Frieske Academie. En ons doel is om met behulp van de computer teksten te analyseren... om erachter te komen welke vormaspecten van die teksten een rol kunnen spelen in dat lezers ze goed of slecht vinden... of literair of niet zo literair. Ja. Nou, ik heb meegedaan. Hè, want Hebben jullie veel respons gehad? We hebben meer dan 13.000 reacties oh. gehad. Ja, Daar zijn we heel blij mee. Dus hoe meer meningen, hoe beter onze analyses ja. nu kunnen gaan ja. worden. Wat ik me herinnerde, is dat er uh, heel veel boeken genoemd werden... die ik niet gelezen had. En heel veel boeken die ik wel gelezen had, werden niet genoemd. Omdat we zoveel mogelijk meningen willen hebben. We willen statistisch relevant resultaat hebben hebben we gekozen om de lijst op te stellen van de meest verkochte... en meest uitgeleende boeken van de afgelopen drie jaar. Oh. Dat gaf ons de meeste kans op heel veel reacties. En dat leidde tot een heel gevarieerde lijst. En bovendien hebben we alleen maar die boeken genomen... die de laatste vijf jaar voor het eerst verschenen zijn. Dus niet oudere boeken. Oh, okay. Want wat ja. we wilden voorkomen is dat mensen naar de lijst zouden kijken... en zouden zeggen, hé, hey, dat boek dat heb ik op school nog geleerd. Dat is literatuur, dus ja, dan ja. weet ik wat ik in moet vullen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat is niet de bedoeling. No. Hoe ver zijn jullie al met de verwerking? Ervan? We staan aan het begin van de verwerking. Dus we hebben uh, een beetje kunnen kijken hoeveel mensen van, welk, uh, van welke achtergrond, welke opleiding uh, hebben kunnen meedoen. Maar we zijn nu bezig om te bepalen wat de beste strategie is voor de verdere analyse. Ja. En heb je daar al uh, een heel uh, breed scala van mensen in ontdekt? Of valt het toch tegen? <lacht> Want de mensen die zoiets invullen zijn misschien ja, in ieder geval toch computervaardig. En misschien wat verder opgeleid. Ik weet het niet. Dat is wel de tendens. We hoopten natuurlijk dat, dat een heel divers publiek zou reageren. Maar ja, boekenliefhebbers die ja. hierover hoorden... die zijn het gelijk gaan invullen. Daar zijn we ja. heel blij mee. We hebben een, een, een beetje scheve verhouding. Er zijn veel meer vrouwen die het ingevuld ja, hebben dan maar, mannen. Maar dat klopt dan weer met de werkelijkheid, toch? Dat klopt toch? dan weer met de lezers. Maar er zijn ook veel meer mensen die uh, wat meer literair lezen... dan juist wat minder literair. Het we juist zo benieuwd zijn naar de reacties van de lezers... die wat minder literair zijn. Dus ik weet niet precies wanneer we de enquête sluiten. Het kan zijn dat hij nu nog open is, een paar dagen. Dus probeer het nog even, zou okay, ik zeggen. oké. Okay. Maar ja. iedereen is welkom. Is het niet handig om het ook op bibliotheken neer te leggen? Dat hebben we gedaan. We hebben ook naar elke bibliotheek in Nederland... een pakket met boekenleggers gestuurd. Eh, zodat iedereen die een boek meeneemt... daar gelijk de URL van onze enquête kan vinden. En nou ja, vrijwel iedereen kan een browser gebruiken tegenwoordig. Dus wat dat betreft zal er geen drempel zijn. Moet je moet gewoon verplicht stellen. Als je een boek leent, moet je het invullen. Ja, als we dat zouden mogen doen. Ja. ja, ja. ja. En, en is dat nou... Uh, je moet nu het onderzoek verder uitwerken... maar doe je dat ook op basis van wat je al eerder zei... van wat je als literatuurkenner al vermoedt... of uh, wat je aanvoelt? Wat nieuw is aan dit onderzoek... is dat we proberen onze eigen mening volledig uit te schakelen. Dus we willen een methode ontwikkelen... waarvan niemand ooit kan zeggen dat we eruit krijgen... wat we erin gestopt hebben. Dus als we bijvoorbeeld die lijst hadden samengesteld... op wat wij literatuur vinden... Ja. dan krijgen we al geen andere meningen meer binnen. En zo willen we dat ook met de analyse doen. En wat heb je er nu aan als je, als je weet... van nou dit wordt algemeen als literatuur geacht en dat niet? Wat we nu aan het doen zijn... is vooral kijken naar de meningen van huidige lezers, van huidige boeken. Dus onze analyse levert een beeld op... van wat op dit moment literair gevonden wordt. Welke boeken, welke auteurs. We hopen dat we dus ook wat meer te weten komen over de stijl. Wat draagt bij aan wat we nu literatuur vinden? Daarna gaan we vergelijken met teksten uit het verleden. Er zijn heel, heel veel boeken die nooit meer gelezen worden. Die uit de kanon gevallen zijn, zoals men zegt. En andere boeken zijn nog steeds in de kanon. Maar kunnen we daar dan een trend in zien? Kunnen we meer te ja. weten komen over wat er blijft en wat er verloren gaat? En denk je ook niet dat uh, de mening over wat literair is... dat dat ook een golvende beweging is? Dat het verandert door de tijd, hè? Zeker, maar dat is precies wat we op het spoor hopen te komen. Want dan kun je weer wijder gaan kijken. Waar, heeft dat dan mee samen? Uh, waar hangt dat dan mee samen? Met welke ontwikkelingen in de maatschappij? Dus het is niet zo dat hier straks een boekje uitrolt van... hoe schrijf ik een literair boek? Ha, dat zouden sommige mensen wel willen. Dat we een computerprogramma maken. Ze stoppen er een tekst in en met aanwijzingen terug. Als je dit verandert, is het literair. Maar zo gaat dat niet. Nee. We kunnen hoogstens zeggen, als aan deze voorwaarden is voldaan... dan maakt het een kans om als een goed literair boek gelezen te worden. Ja, ja. Meer kunnen we niet doen. Maar ook dat zou al zoveel extra kennis opleveren. Want nu weten we eigenlijk helemaal niet... wat nu wel of niet literair is... en wat goed of slecht is. Want dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja, ja. ja goed of slecht, dat is toch wel helemaal niet te bepalen? Of wel? Nou, op de meningen van de mensen. Ja, ja. Dat is voor ons leidend. Ja. Dus daarom vragen we ook om op twee schalen te evalueren. Want een... een een heel erg literair boek kan best heel slecht zijn. En een niet zo literair boek kan best heel goed zijn. Ja. En, nou en maar ja. wat betekent in feite literair? Nou, dat is waar we achter hopen te komen. <laughs> Want wij kunnen het ook niet vertellen. Nee. Nee. En heel veel mensen vragen het zich af. We hebben gemerkt dat mensen heel enthousiast zijn over, hun onderzo over ons onderzoek... Ze vragen waarom het nog niet eerder is gedaan. Maar ik denk dat dat is omdat het eigenlijk veel te moeilijk was tot nu toe. En nu we dus naar de teksten zelf kunnen kijken met de computer... hebben we nieuwe kansen die we nu grijpen. Ja. Ben je al voor uh, verrassingen gekomen? Ben je al tegengekomen? Nog niet echt. Maar ik, ik verwacht dat we bij de analyse heel veel leuke dingen tegen gaan komen. Dus uh, wat heel leuk aan de enquête is... is dat je ook een mening kan hebben over een boek dat je niet hebt gelezen... En dat is naar ons idee heel interessant om te bekijken. Want daar kun je ook zien, ja, hoe wordt een boek in de markt gezet? Hoe reageren mensen daarop? En we weten alvast wel dat 50 Tintig Grijs... volgens ons het meest bediscussieerde boek is... Uh, dus mensen die dat niet gelezen hebben, die hebben heel vaak wel een mening over dat boek. Welke ja. precies, dat weten we nog niet. Ja. Maar dat gaan we nu binnenkort uitzoeken. Het is gewoon een boeketreeks met een beetje seks erin. Ik heb het gelezen. Ja. <lacht> nou, we hebben de enquête ook een open veld waarin mensen alles kwijt kunnen wat ze kwijt willen over ja. wat zij literatuur vinden. Ja. Dus we hopen dat we in die velden ook uh, wat okay. leuke reacties vinden waar we wat mee kunnen. Wanneer eh, wordt het beëindigd? Is er een conclusie, een eh, moment dat jullie zeggen van nou nu, nu moeten we maar zeggen wat we ervan vonden of gevonden hebben? Nou, dat zijn twee stappen die we nu gaan doen. De eerste is in november proberen we zoveel mogelijk eh, naar buiten te brengen over de, de resultaten van de enquête. Dus eh, hoeveel mensen hebben meegedaan, over welke boeken hadden ze welke mening. Er zijn er verschillen tussen soorten lezers, want dat onderzoeken we ook. En tegelijkertijd beginnen we met echt onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, om de teksten zelf te gaan onderzoeken. En dan gaan we dus kijken uh, welke boeken worden er goed gevonden door mensen en delen die bepaalde kenmerken. En dan gaan we weer verder kijken of dat weer wat meer aanknopingspunten geeft uh, uh, in de beoordeling van de teksten. Heb okay. je hebt er zin in? Ja, het is een geweldig project. Het is een heel leuk project. Ja. ja. Okay. Doet u mee, hè? www.nationaallezersonderzoek.nl En vooral u, heren, u die misschien weinig leest... dan doen veel het wel dames mee. Meisje, je bent een open boek. Op je voorhoofdstuk 1 staat ik ben op zoek. In je ogen lees ik hoofdstuk 2. Doe wat je wil, ik zeg geen nee... Ah, ik ben gek op literatuur En als ik je tafels lees en braille schrift Weet ik al wat daar staat Ik maak je nog even gek Maar ga je mee vanavond laat Ah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 Ik citeer hier weer F. Starik. En in november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld maar 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals hij al voor voelde, na haar val in het ziekenhuis plant. en vervolgens in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Maar zover is het nog niet. Ze is nog steeds thuis. Starik is al wel op zoek. Moeder zoekt mee. Sometimes I feel like a motherless child Westerpark, we hebben een haring gegeten Nu wil ik moeder laten zien waar je je hond hier kunt uitlaten Wel even oversteken natuurlijk, dat is best moeilijk Het verkeer komt dik van diverse zijden aangestormd Fietsen, auto's, bussen, brommers... zowel over het fietspad als over de weg... om over het fenomeen Kanta nog maar te zwijgen... met een kwade bejaarder erin... die sowieso voorrang heeft op alle verkeer. Omdat hij zo oud is en niet kan fietsen... laat staan lopen. We halen de overkant. Zei het dat ik moeder tamelijk hardhandig... voor diverse ongelukken moet behoeden. Die had ik even niet zien aankomen... Bij de ingang van het park gearriveerd treffen we een bejaarde vrouw. Ze klampt zich aan een verkeerspaal vast, durft niet verder nog terug. Ze moet verschrikkelijk bezopen zijn. Ze wijst in de richting van het café aan de andere kant van het plein. Ik geef haar een arm. Ik loop met twee moeders terug. Lindengracht Ik ga kijken in een ander kleinschalig verzorgingshuis Voor het raam van de woonkamer zit een man op een rollator voor het raam te knikken-bollen met een regelmaat Die doet vermoeden dat hij niet zozeer op de grens van waken en slapen verkeert Als wel aan Parkinson zal leiden Enthousiast knikt hij het uitzicht toe Mijn aanwezigheid merkt hij niet op Ik loop de verder onbevolkte kamer binnen Twee banken, drie lossen voor thuis. Dat levert in totaal acht zitplaatsen op voor de zes bewoners van de etage. Misschien is het mogelijk om je eigen stoel mee te brengen. Mijn moeder zit thuis altijd in dezelfde stoel. In zekere zin is die stoel haar woning... Je moet er niet aan denken dat iemand anders dat ook de fijnste stoel gaat vinden. En dat telkens stiekem in gaat zitten als mijn moeder even niet oplet. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from terug te lezen iedere maandag en vrijdag... in Dagblad Trouw. F. Starik. Moeder doen. En in november... verschijnen zijn columns als boek... bij Uitgeverij Nu Amsterdam. Op 26 september... start voor de tweede keer... de fotomanifestatie Anseen... in de Westergasfabriek in Amsterdam. Tot... En met zondag 29 september 5 uur kunt u daar hedendaagse fotografie zien en kopen. En daarna, ja daarna, moet u afreizen naar het Leidseplein. Naar kunstenaarssociëteit en club De Kring. Want daar hangen vanaf 5 uur desmiddags de foto's van de New Yorkse in 1998 overleden fotograaf en dichter Ramzen Wolf. Die zijn te bekijken, maar die zijn ook te kopen. Uh, bijzondere foto's. Uh, hij heeft ze gemaakt vanaf begin jaren 50. Uh, en dat, dat zijn foto's waarop hij vooral mensen op straat in het openbaar fotograferend. Kijkend naar wat ze aanhadden en wat de achtergrond, de architectuur, het licht daarbij bewerkstelligde. En natuurlijk naar lichaamstaal. Typisch vrouwelijke of mannelijke gebaren. En in de jaren tachtig ja, overkwam hem iets ontzettend lugubers. Hij woonde toen in Texas en hij werd onterecht op tv ontmaskerd als een zeer gezochte seriemoordenaar en een verkrachter. Nou, je kan je voorstellen, zijn leven leek helemaal Nou, Het werd later rechtgezet... en hij ontving maar liefst een miljoen dollar schadevergoeding. In de jaren negentig raakte hij gefascineerd door tra transgender. En hij maakte prachtige portretten... zowel in uh, de New Yorkse als uh, Amsterdamse scene... Denk aan Helen zelf, denk aan Vera Springveer, Viola Viola en nou, vele anderen. Ik vind ze echt mooi. Als een geportretteerde luisteren, haast je volgende week zondag naar de kring of komende zondag. Zelf verkleedde hij ze zich ook als vrouw, niet als hij fotografeerde, maar daarbuiten. En hij noemde zichzelf toen uh, Viv Bloom, hè, van Vivian Bloom. Vivian naar Vivian Westwood en Bloom naar uh, de achternaam van een geliefde namaaktant uit zijn jeugd. Nou, toen de foto's in de tijd geen succes bleken in de jaren negentig... toen raakte hij gedesillusioneerd, fotografeerde niet meer... maar hij ging gedichten schrijven. En uiteindelijk stierf hij op 58-jarige leeftijd... aan een overdosis morfine die hij nam vanwege zijn kanker. Jochem Brouwer die kende hem uit Amsterdam en werd zijn assistent... en daarna zijn personal assistent en enige vriend. En later... Zijn enige erfgenaam. En hij maakte nu een prachtig uh, dummy fotoboek, fotoboek... van een uh, hele mooie selectie uit het werk van Remsen-Wolf. En uh, exposeert hij nu dus vanaf vijf uur middags... volgende week zondag, 29 september, in de kring in Amsterdam. Hij zei het al, uh, ik zei het al, alles is te koop... en het is ook een groot feest uh, achteraf, daar op die avond. Motto van het werk van Remsen-Wolf is, dat is ook te lezen in het fotoboek... Searching for one's true self. Ah, but finding it. Nou, pas prachtig op zijn werk. Gaat dat zien. De expositie heeft de titel The Unheard of Unofficial Unseen Afterparty. Of The Unheard and Unseen Remsen Wolf. Randy Newman, nu, hè, dat is een van Remsen's favorieten. Hierin liet lied dat je, ja, je kan het letterlijk nemen of met de ironie waarmee het geschreven is. Cry, he sees the old folks die he gives us all his love now if you need someone to talk to you can always talk to him And if you need someone to lean on You can lean on him He gives us all his love He gives us all his love He's smiling down on us From up above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 Een hele goede morgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neeman. In 1964 fietst Rex van Beuningen omhoog. Op de Mont toe in de zomer. Oui, oui, oui, oui, oui Joseph Key. Uh, uh, ik hield erg van, uh, van de Tour de France, van de fietsen in het algemeen. Ik deed dat ook wel in Limburg. Daar heb je ook een paar heuveltjes en dan kan je een beetje trainen. Maar toen gingen we serieus uh, naar uh, Frankrijk, uh, de bergen. In... Uh, jij, jij dacht, wat Jacques Anquetil kan, dat kan ik ook. Uh, ja, wat Eddy Merckx kan, kan ik ook. Hupsakee, de, de, nou, ik... Ik, zeg, ik heb niet een gele trui aangetrokken, maar wel, ik heb wel een stiekem een soort bolletjes trui onder mijn grote uh, schippers trui aangetrokken. En hup, okay, ja. Maar goed, jij bent halverwege de mon van toe. Hè? En, en je fietst met, met uh, klein verzet, groot verzet, ik heb er geen verstand van. Uh, klein verzet. Klein verzet. Ja, dat is, dan kan je veel trappen en dan kan je veel. Ja, uh, ja, ja want anders uh, red je dat niet. Hè? En wie haalt jou in? Deze mevrouw. Ik haar, hou haar uh, prachtige single en haar, waarop wij haar voorkomen zien. Uh, omhoog, Sheila. En zo hebben jullie elkaar ontmoet. Op de sokken haalde ze je in, Rex. Nou, nou, no, laten we het niet overdrijven, maar het was een pittig wijfje. Een paar mooie grote uh, uh, kuiten, gespierde benen en hupsakee. Ik denk. Dat is interessant, erachteraan. Dus ik zet een verzetje, een tandje erbij. En uh, wij, uh, wij belanden samen, nou lang verhaal kort, uh, op een terrasje. Bovenop de mond van toe. En praten, praten, praten. Nou, het klikte, het klikte ongelooflijk. En ik heb haar geholpen, lang verhaal kort weer, uh, met een plaatje maken. En dat uh, heet Lavamp. Uh, maar uh, ik, ik, ik, ik zal een klein stukje laten horen. Zet hem maar op. Ja, nooit de, geweten dat er een terras op de mond ja, ja. Uh, van. Ik ben van en ik vind het terrasje en uh, pakken lekker. Nou, hebben wij samen geproduceerd, samen geschreven. En Hoe heet het? Dit heet La Vamp, ik zei het al. En, uh, La Vamp? Ja, ja, dat is, nou ja. En, uh, autobiografisch. Zeg maar even, want het is gewoon een vamp om te zien. En, wat een haar, hè? En fietsen. Oh, jongens, ik kon fietsen met die benen. Dat was ongelooflijk. Hé, hey, wat leuk, want je draait nu het, het, het, het hoesje om. En ik zie daar een, een persoonlijke boodschap aan de rex ja, met de hand geschreven. Ja, want het is eigenlijk het is een dubbele a-kant. Dat had je vroeger, een dubbele a-kant met eh, Long Sarah Livera. En eh, lang is de winter eigenlijk. En Ze schrijft mij, lang is de winter, my love. Dat was jij dus. Ja, ze was zo internationaal. <laughs> Ongelooflijk. Mais je me suis furee. Co premier soleil. Ik ben, eh, ik, ja, ik zeg maar, ik ben gebronst. Dat is ik ik, ik dus dubbel, hè. ik ben ook in vuur en vlam, mijn hart. Eh, eh, door de eerste zon. En ik hoop je terug te vinden, Sheila. Ja, jij was er alweer van door met Frans Gal, hè? Of, of nee, die kwam daarvoor, hè? Ja, dat was, dat was voor, uh, dat was voor uh, uh, Sheila. Maar ik ga even naar haar uh, hit, van... Uh, een grote hit. En ik wil even haar vocale kracht... Aan de mensen laten horen. Want... Moet ik hem wat harder zetten? Ja, zet hem maar even wat harder. Want... Ongelooflijk wat hier gebeurt. Hè? Je denkt dat meisje, dat heeft een paar flinke kuiten. Maar ook een paar flinke mannen. Dat is ongelooflijk. We, we gaan naar de Ik versta je nauwelijks, Rex. Ja, ja, we zijn een beetje zacht. Okay. Nou sir. dat is ongelooflijk. voor die tijd ook bij de Franse muziek. Daar gaat ze weer. Horen ze even. Dat is toch skipper. Dat is toch mooi, dat wil ik nog even iedereen laten horen. Is... Show me, jong. Ik word daar weer helemaal warm van en ik ga La terug naar die thee natuurlijk. La mienne, La mienne. La mienne. En uh, na drie weken zijn jullie uit elkaar gegaan, hè? Ja, het was een kortstondige. Rex heeft ook een hè. Ja, ja, ja dat ja, is toch... Rex is onrustig. Daar moeten we het een andere keer maar over. Rex moet door altijd, hè. En het de volgende projecten. Ja, ja. Maar dit was wel een project, dat heb ik natuurlijk mijn leven lang. Kan me, me voorstellen. me, me, me gedragen, hè? Ho, oh, ho, stemmetje. Hij die komt op die kuiten bij Je hebt ook, met die kuiten, nou, je hebt er wel alles uitgehaald wat er hoor is. Het even, hoor het even, hoor even. Dat is toch mooi? Tot volgende week, volgende ja, week, week, week, week, week Jan. <hijks> Daar gaat Sheila. Kijk op www.adelinevanlier.nl als je wil weten hoe Sheila eruit zag toen. En nu waarschijnlijk niet meer. Goed, dat was Rex van Beuningen. Uh, we zijn er. Het is bijna, uh, het is bijna weer tijd. Uh, wat moet ik nog zeggen? Nou, ik zeg het al. www.adelinevandlieb.nl Daar kan je van alles terugluisteren. En, uh, zet ik ook de podcast op. Daar is Liz alweer hard mee bezig. En dat kan trouwens ook op de site van Radio 1. Maar ik vind het leuk als je op mijn site komt. Je mag ook een commentaartje schrijven wat je ervan vond. Je kan me mailen op hetgoedeleven.nl. En je kan me bevrienden op Facebook, Adeline Wallier. Want dan zet ik die podcast ook neer. Nou, ik heb trouwens nog een poes in de aanbieding. Kijk eventjes op mijn site. Heb je echt nog een poes? Ja, grote poes. Mijn dochter is enorm allergisch opeens aan het worden voor katten. Zullen we zeggen waar we elkaar echt van kunnen? Nou van de ochtendwandeling in het park. Ja, toen is de vriendschap echt, echt verdiept. Ja, ja, ja, met die honden van ons, hè. Ja, Zo. ik heb een groot en hij heeft een ongelooflijk klein... lullig opdonnetje. Hij, hij... En die luistert naar de naam... Oele. <laughs> hij noemt zijn hond naar Oele. Maakt niet uit. Dat is Jesper Beursink. Leuk dat je er was, jongen. Leuk dat ik er mocht zijn. Oké, okay. goed. We gaan uh, naar Cornelis Vreeswijk. En uh, wie er volgende week komt, is nog een verrassing. weet ik gewoon nog niet. Ja.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 maar de Delver in het mijntje, laat wat kolen op een treintje En de kastelein heeft spijt Want hij schreef met dubbel krijt Geef de man die nooit iets drinkt, iets om aan te ruiken En geef hem die gaarne klinkt, 140 kruiken Geef de schommelaar een zetje, en de kale man een petje En verlaat het stadion want een andere woont het hond. de Levende jukebox. We ja. bestaan nu ook al nou ruim 20 jaar. Het is altijd feest. Ja, het verandert je hele leven ook. Want ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik met die gekke muts op... Uh, eigenlijk uh, mijn brood zou verdienen, weet ja. je wel. Het is ook heel leuk, want wij doen dit nu ongeveer twee jaar. Ja. Er gaat een hele andere wereld voor me over. Ja, omdat... Weet je wel, dit is Marielle. Dus Oké. Okay. Lekker. Zonder die muts. Nou goed, volgende kies week. de nacht van het goede leven. Kies KRO.